Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nou, hou je reisplanner in de gaten als je zo op pad moet met de trein... want in een groot deel van de Randstad, Noord-Holland en Flevoland... rijdt voorlopig helemaal niets door een grote sein- en wisselstoring bij Amsterdam. De NS hoopt dat de problemen rond half 1 zijn opgelost. In Oekraïne praat president Zelensky op dit moment met allemaal leiders uit de EU. Ze hebben het over steun aan Oekraïne... Het gesprek is niet voor niks in Kiev, vertelt onze correspondent. Nu dus in Kiev, midden in een land in oorlog... met een hele grote afvaardiging van alle kopstukken van de Europese Unie. Dat is toch wel heel bijzonder. En daarmee wil de Europese Unie aan Oekraïne laten zien... dat ze het land blijven steunen in die oorlog tegen Rusland. En dat Oekraïne kan blijven rekenen dus ook op alle steun... zolang als dat nodig is. Op meerdere plekken in Oekraïne heeft net het luchtalarm geloeid... of Rusland weer raketten heeft afgevuurd, is niet helemaal duidelijk. En premier Rutte en vice-premier Kaag hebben een fikse ruzie gehad. U hoort verslaggever Wilco Boom. De die deed zich vorige week al voor in een wekelijkse onderraad van het kabinet over Europese kwesties... Nou, Kaag maakte daar een opmerking die Rutte volledig in het verkeerde keelgat schoot, waarna hij een woede uitbarsting kreeg en tegen Kaag zei zak er maar in of woorden van die strekking. Nou, Kaag die pikte dit niet, zij stond op en uh, liep vervolgens uh, de kamer uit. Rutte is haar toen achterna gegaan, waarna ze het hebben uitgepraat. De premier zou haar verkeerd hebben begrepen en heeft sorry gezegd. Het weer nog een grijze dag met af en toe wat regen of motregen. Alleen in het noorden kan de zon vanmiddag even doorbreken. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar heeft een kapotte auto gestaan. De weg is inmiddels weer vrij, maar tussen Avenhoorn en Weidenwormen ben je nog wel 10 minuten lang onderweg. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in VFM. VFM. Met nu VFM in de ochtend. Oh. Oh.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 The smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the beautiful one They're saying "Well, never loved them much And daddy never keeps in touch That's why she shies away from humans ZANG Zij I Perdon que te salpique ZERO RENKOR, BEBÉ. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja, acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Votes por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Te Zona buena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 Police just trying to save up your poison sins So be stay on my back Or I will attack, and you don't want that I <laughs> don't Sexy.